Zoals bijvoorbeeld de hukm van Allah subhanahu wa ta'ala, de shari'a van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja zicht, ja achil kereem, wa men lem ya'hkum bima' zal Allah, faa ola'ika humul kafirun. Daadlijke aya in surat al-Ma'idah. In surat al-Nisa, hoeveel aya in surat al-Nisa die over de hukm van Allah subhanahu wa ta'ala, dan komt iemand zicht, ja, die, Yusuf alaihissalam, ha was minister, wakada, wakada, en dan beginnen ze met shibuhat te komen. Zo herken je een geleerde die dwaland is. En zo herken je een kwaadaardige geleerde die nooit met een duidelijke delil de komt. Die altijd rond de pot blijft draaien en gebruikt om de mensen af te dwalen. En zoals onze sheikh, onze geliefde sheikh, imam Anwar al-Awlaqi, heeft gezegd dat een geleerde altijd iets heeft te zeggen. Altijd. Al zou je zeggen, sheikh ik heb alcohol gedronken, hij zou jou een vetwa geven. En we kennen heel veel. Riba halal of film kijken met je vrouw is halal in het Amerikaanse leger gaan is halal moslims doden voor het Amerikaanse leger is halal en ik spreek allemaal over één persoon en een lama. een persoon met kennis Bo de, de boeddha beelden in Afghanistan mogen niet afgebroken worden, eenheid uh, van godsdiensten mag Allah. onze joodse broeders in, in, het, in, in de mensheid de paus rahimahullah dit zijn ulama en zij brengen u een fitwa. Wallah, ik kan een fitwa brengen. Hij ja, zou een fetwa zeggen van de Profeet Sassim heeft het da'wah gedaan van Tawhid 13 jaar. En de Profeet Sassim heeft de afbeelding niet afgebroken. Ja, haal dat uit zijn hoofd. Waar dan in de Profeet Sassoum bij Fetham heeft hij duidelijk de, de afbeelding afgebroken. Kan je maar ervoor niet. Shuba, baan. En yani, alles verdraaien. Shoeboeheid gebruiken. Zo herkennen we. De ulema van, van, van uh, kwaden. En subhanallah de dag van vandaag is er een plaag van geleerden. Wallahi een plaag. Epidemie van geleerden. Elke dag is er iemand op tv. Elke dag een nieuwe geleerde met een nieuwe fatwa. Ik heb toch vrijdag gezegd van die, die man, die televisie, dat op de jemenitische zender zei Wallahi Al Jazeera, deze kanaal al khawarik. Al Jazeera is de zender van Khawarij geworden, Allahu Akbar. waarom hebben ze de naam niet veranderd in plaats van Al Jazeera, Al Qaida of Al Qaida TV? Aangezien dat zij, ja, zij zeggen ook Al Qaida zijn Khawarij. En zij zeggen al die demonstranten zijn Khawarij. En hij brengt Adillah, dat is het ergste in het verhaal. Hij spreekt niet uit eigen dingen, hij brengt Adillah. Bijvoorbeeld, zij zeiden ze zijn Khawarij waarom? Ja, die waarom sheikh. Hij zei, ja, zij beledigen de president en zij spotten met de president. En de Profeet zal heeft gezegd. gezicht: Sibergoel Moesim, vis, kwag, iets heel Ja, hallen, zes zijn En hij is een Marais en hij dit, dit, dit, dit. En dan brengen zij van toen de Profeet zal zijn met gesproken, zelfs met de kafir heeft hij heeft hij gezegd: Ja, Adimran. En ik kijk de hoe wat dat zij gebruiken. Een man die bombardeert mensen en die doodt mensen met honderden op straat dagelijks. Ja, wil ik niet je mag hem niet beledigen, je mag niet spotten met hem, mag de gaat gebruiken. Ik wou geen namen noemen Ik wou geen namen noemen van geleerden om geen mensen te te kwetsen. En omdat er, en we moeten zoals Ali radiyallahu anh heeft gezegd Hadithu en ala qadri uqulihim Spreek met mensen op hun niveau. En heel veel broeders, subhanallah in hun da'wa of in hun spreken geven ze namen en ze chockeren zoals je spreekt met een telefoon, je begint tegen hem onmiddellijk. Assalamu alaikum, rabi al madchali aduhullah, muslim, kadda kadda. Nooit gaat hij het aanvaarden, ook al heb je gelijk. En het is ook zo. Maar er is geen reden om onmiddellijk te bombarderen. Geef hem de ahkaam, geef hem de waqi' en laat hem zelf de rest uit zichzelf uitmaken. En we hoeven niet elke naam te noemen. En eerlijk gezegd, als we namen gaan beginnen noemen van ulema is zo, de lijst is heel lang. Zijn we morgen vroeg nog bezig? Maar lekker, er zijn ulama, ajillah, ulama, rabbaniën, die hun leven hebben gegeven aan deze dien. Een van deze ulema waarvan we een voorbeeld kunnen geven, en met alle trots, allahu asra, waar Allah subhanahu wa ta'ala hem bevrijden, is Sheikh Omar al-Rahman, De umma heeft hem vergeten. En weinig mensen kennen hem, terwijl hij imam al mufessireen is. Ulamen zeggen over hem dat hij imam al mufessireen is. Hij is de imam van de mensen van Tafsir van het Koran van deze laatste eeuw. En hij zit in de gevangenis van Colorado 230 jaar gevangenisstraf. Onze, een van de grootste geleerden van deze umma nog levend de dag van vandaag, is aan het verrotten in een cel van de koffer van de Amerikanen. De koffer van onderzoek. In Amerika is hij daar aan het erop. En subhanallah, niemand weet over hem, terwijl die man zijn lippen heeft gegeven aan de dien van Allah. Voordat hij in Amerika is gearresteerd in 1996, heeft hij jaren in de cel gezeten in Egypte. Jaren aan een stuk. En hij zegt, ik doe geen enkele toegeving. Ulema. Waarom? Omdat het feit dat hij toegevingen gaat doen, ja, als, als zelfs een eilig die Allah kent en goedvrezend is en hem heeft over wat er is gebeurd en hij kent de sira van de profeet en hij weet de sahaba wat zij hebben meegemaakt en zelfs hij de toegevingen. Als hij niet standvastig gaat blijven, wie moet er standvastig zijn? Ik? En ja, nee, subhanallah. Ulema moeten, zij moeten het voorbeeld zijn, zij moeten het qud, de Qudwa zijn. En daarom ook een van, de voor, een van de kenmerken van een alim is dat hij een voorbeeld is in de omgang. Imam Ahmed, rahimahullah, heeft gezegd: Een alim is zoals een wetenschapper. En als de, als de wetenschapper ziek wordt, neem dan niets van hem. Want hij is de wetenschapper. Hij moet, hij moet toch weten waar de ziektes zijn. Als een wetenschapper zichzelf constant gooit in ziektes en in, in epidemieën en zo. Kijk, okay, wat voor een wetenschapper is dat? Wel een alim. De dag van vandaag een alim die zichzelf constant gooit aan de paleizen, die zich constant gooit aan de voeten van de leiders. Terwijl iedereen weet dat die leiders, voor diegenen die niet akkoord zijn, dat zij ongelogen zijn, het minste dat je, dat je kunt zeggen over hen, is dat zij onrechtvaardige, smerige, perverse uh, zondag zijn. Voor alle duidelijkheid, wij geloven dat ze allemaal gelovigen zijn. Voor alle duidelijkheid. Want degene die zelf door dat koffer kofferen excuses geeft. en die zelfs hij kan niet ontkennen dat ze zwaar voor zijn. ze hebben de vis van heel de wereld verzameld. Subhanallah. Is die huid, mashallah. Dus subhanallah, agib. En subhanallah. Een van de duidelijke kenmerken. Dat een, dat een geleerde dwalend is en kwaadaardig is, is dat die geleerde, Allah subhanahu wa ta'ala, zorgt ervoor dat hij vernederd is. En subhanallah, kijk zelf, zoek zelf op, zie naar geleerden wat er met hen gebeurt. Vandaag staat hij op de minbar te roepen, morgen komt hij zichzelf excuseren op tv. Normaal. Vandaag schrijft hij een fatwa, morgen schrijft hij een fatwa tegen zichzelf. Uh, was in Nederland, ik heb de opname hier op mijn computer. Hij zegt: Degene die zegt dat democratie van islam is, is een kaver, is een munavir. Degene die democratie verdedigt, is een munavir. Degene die oproept tot stem, is een munavir. En daar is een munavir, en een munavir, en een munavir. Drie jaar later staat dat hij op de member stemmaslach had. Niemand heeft hem bericht, hij heeft zichzelf bericht. En drie jaar later gebruikt hij weer al helemaal andere adillen. Om, zoals dat hij in het begin adille heeft gebruikt van surat al-Nisa, gebruikt hij nu adille van uh, Ja, Yusuf salam met Yusuf salam. En ik wil inshallah even duidelijk maken het punt van Yusuf salam. Ik weet niet of dat, uh, de broeders uh, weten waarover ik spreek. Maar het argument van de tegenpartij om te zeggen dat democratie mag en dat wij democratie mogen gebruiken is dat Yusuf een minister, een minister was bij Fir'aun. <coughs> en dat hij regeerde of dat hij uh, een positie had in de regering van Fir'aun. En Fir'an was een taagoot. Dat is het, het excuus dat zij gebruiken. Om te beginnen, wij volgen de sharia van Mohammed Dat is één. Ten tweede. Hoe kan Yusuf salam oproepen tot la in illallah en al koffer bij taagoot en zelf de taagoot niet verwerpen? Degene die deze gebruikt als een, als een bewijs, beschuldigt Yusuf alaihissalam van een verkeerde akide te hebben. Of beschuldigt Yusuf alaihissalam van... De la ilaha illallah niet hebben gecompleteerd. En om duidelijk deze, de, de argumenten van, van de tafel te, te vegen of te schuiven, Allah subhanahu wa taala zegt, وَمَكَنَّا لِيُوْسَفَ وَيَوْسَفَ وَيَلْ عَرْضٍ En we hebben Yusuf de volledige autoriteit gegeven op aarde. Het is niet hij die werkte onder Fir'aun, het was Fir'aun die gewoon een symbolische positie had. Maar het was Yusuf die de Tawel in handen had en die de wetten maakte en die de economie leidde met zijn duidelijke Sharia. En hij was niet een onderdeel van de Tawel. En hij aanbiedde de Tawel niet. En hij leidde de Tawel niet. En hij verdedigde de Tawel niet. Hajah, alayhi salatu salam. Hoe kan die profeet, alayhi salatu salam, die zo'n enorme positie heeft gekregen, die zelfs een hele hoofdstuk heeft gekregen in de Quran. Zich verwikkelen met een vuile pavot, zoals hier aan. Hoe kan dat? En dat is voor alle duidelijkheid. Uh, meestal, een alim van, van, van een kwaadaardige alim, hij volgt meestal zijn, zijn hawaai. En, en accepteert geen vragen of geen kritiek. Helemaal niet. Want als je hem belt om te zeggen, Sheikh, salam aleikum, in die kada, kada, ik heb een vraag, hij geeft jou de vet je zegt, Subhanallah, ik heb dit gelezen in het boek van Ibn Taymiyyah, of kada, kada, kada, ofwel ligt hij af, ofwel zegt hij dat je geen kennis hebt, of zegt hij, ach, je hebt een fout gemaakt in jouw uitspraak, je hebt het woord niet juist uitgesproken, je kent geen Arabisch, dus taklila en ga studeren. En nee, kiber kibber en de arrogantie druppelt af van deze mensen. En hoeveel zien wij dat terug? Hoeveel zien we dat terug? Deze ulemen zijn ook meestal niet standvastig. De kleinste fitna die hen overkomt, draaien ze onmiddellijk bij. En er zijn er heel veel die zo zijn. Ik wil voor alle duidelijkheid inshallah uh, de lezing is heel lang, de halak is heel lang, want ik wou het een beetje kort houden, omdat we het er straks al een beetje besproken hebben met trouwfeest van de broeder en zo. We mm -hmm. mogen een lasparant in de bak geven is zijn trouwfeest. Kijk, de kenmerken zijn heel uh, gekend. En de profeet heeft gezegd: diegene, als jullie een leider zien, die binnengaat bij de paleizen van de leiders, pas op voor hen. En Imam Suyuti heeft een heel boek geschreven waarin dat hij duidelijk de kenmerk heeft gegeven van de kwaadaardige geleerde. En van wie dat we moeten oppassen. En de profeet heeft gezegd, diegene die naar de paleizen gaat, of diegene die in de buurt komt van de, van de prinsen, heeft doet in. Hij zal hem een fitna overkomen. En dat is ook de realiteit. Waarom heeft imam Ahmed, zoals de ulama zeggen, Allah subhanahu wa heeft islam de overwinning gegeven door twee personen. Abu Bakr, tijdens de fitna van Rita, toen de mensen geen zakat wilden betalen, en Imam Ahmed, in de fitna van de Koran, van geld al Koran, toen zij zeiden dat de Koran geschapen was. Imam Ahmed is dan vastgebleven. Ja, die yani zo'n geleerde moeten we hebben. En Wallahi, die zijn er, zelfs de dag van vandaag. Spijtig genoeg zijn er weinigen. En spijtig genoeg zijn de meeste achter traditieën. Sheikh Abu Mohammed al-Maqdisi bijvoorbeeld. فكى الله أسرها آمين <تصفيق> كيك نرجيزه عادم سبحان الله ان زون استشهد في العراق ان زون استشهد في افغانستان كان ان, إن اندره زون زيت gevangen in Iran en dat is een eind zijn eigen kinderen laten we kijken naar andere ulama die tegen jihad zijn en die tegen het recht zijn tegen kaza kaza kaza kaza kaza wa طالب علم ها هيرتمان Waar is jouw broer naast mij? Hij schrijft voor mij. En jij, sheikh? Mensen hebben mij nodig, de oma heeft mij nodig om les te geven, om kennis door te geven. Als ik vertrek, wie gaat kennis geven? Wallahi, dit is een argument dat zij hebben gebruikt. Toen de jihad was in Afghanistan, hebben zij gezegd Nee jongeren, jullie moeten niet gaan. Als jullie gaan, gaan jullie het land achterlaten voor de en voor de munafiekeen, dus blijf hier, niet gaan. Zelfs een metchali, rabbi al metchali. De mujahid, de Batal, is naar Afghanistan gegaan tijdens de oorlog met Rusland. Maar hij is niet gegaan om te strijden. Hij kwam aan kwa bij de mujahideen en heeft gezegd: Ik ben gekomen om jullie les te geven. En de Russische vliegtuigen komen verbonden om te bombarderen. Hij wil les geven, mashallah. Die komen naar Saudi-Arabië om les te geven, mashallah. Ja. Die mujahideen die zijn gegaan om hun leven te geven, vis-à-vis de Ze hadden zijn lessen nodig, mashallah, om standvastig te zijn. Ech <laughs> kom maar. Alhamdulillah, zij hebben hem weggestuurd omdat zij zo'n mensen niet nodig hadden. En die zijn er wel, maar. Ja, We moeten